Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De directeur van de CIA is onderweg naar Qatar om maximale druk uit te oefenen op de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Volgens een bron gaat het niet goed met die gesprekken. Israël wil alleen een tijdelijk bestand, terwijl Hamas een permanent bestand wil en garanties voor haar voortbestaan. Egyptische media zeggen dat de onderhandelingen dinsdag weer doorgaan.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 Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en demissionair minister-president Rutte zijn ook aanwezig. Zangeres Karsu en schrijver en radiomaker Frits Spits presenteren dit jaar het 5 mei-concert. Er zijn optredens van onder andere Guus Meeuwens, Fleming en April Darby. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden.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 Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show. 1592, even de zees zetten... En dan gaan we weer beginnen aan een uurtje Nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio, ZFM Zandvoort. En we gaan beginnen met uh, elektronisch muziek. Callisto. Met twee i's. Ja, een beetje een vreemde naam. Komt van het label AD Music uit Engeland. En dit album heet Either Side of Reality en eens even kijken, dan gaan we helemaal naar Canada daar komt uh, dit album vandaan Chill Nijland String en dat is van François Couture en hij speelt een uh, prachtig stukje gitaar dan Steve Orgard dat is ook een uh, elektronisch muziek Portraits and Landscapes en dan hebben we de drie nieuwe albums weer gehad, Steve Orgard is trouwens een goede bekende voor ons en met enige regelmaat Um, ...heeft hij toch wel weer een nieuw album. Dan gaan we terug in de tijd naar zo'n 2018. En wat uh, zien we dan? Ja, Kerani met Small Treasures. Zij uh, was natuurlijk uh, vorige week te gast in dit programma... ...van allemaal nog terug te horen... ...en terug voor een deel te lezen natuurlijk... ...op peacefulradio.info met earth tones um, dat is ook wel weer heel fraai ik heb een beetje een, een teaser ga ik draaien dat is toch wel allerlei nummertjes die achter elkaar geplakt zijn tenminste stukjes daarvan en we sluiten af met david lindsey op ook op gitaar met last passing of summer maar ja de zomer moet nog komen we zitten nog midden in de lente en ik zou zeggen geniet ervan veel huiste plezier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 This is Time Out Recordings artist Darlene Koldenhoven, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, DarleneKoldenhoven.com.